Maar hoe schrokken zij toen ze daar bij het graf enkele Romeinse soldaten vonden die de wacht hielden? Want zij wisten niet dat enkele overpriesters en farizeeën die gehoord hadden waar het lichaam van Jezus heen gebracht was, tegen Pilatus hadden gezegd. Wij dachten er opeens aan dat deze Jezus, toen Hij nog leefde, zei dat Hij drie dagen na zijn dood weer tot leven gewekt zou worden. Dat geloven wij natuurlijk helemaal niet, maar het zou wel kunnen zijn dat zijn discipelen zijn lichaam stilletjes wegnemen en ergens anders verbergen, en dat zij daarna aan iedereen gaan vertellen en bewijzen dat hij werkelijk uit de dood is opgewekt. Daarom vragen wij u dit graf te laten bewaken tot na de derde dag, zodat er niets kan gebeuren. Pilatus wilde deze geschiedenis het liefst zo snel mogelijk van zich afschudden en gaf dadelijk toe. Hier hebt u een wacht, ga heen en verzeker het graf naar uw beste weten, zei hij. Zo kregen dus de overpriesters en de Farizeeën een paar soldaten mee naar de hof van Arimathea. Drie dagen moesten zij daar de wacht houden, zodat niemand het graf kon binnengaan. Daardoor kwam het dat de beide vrouwen hun kruiken vol geurige zalven niet konden brengen en dat bedroefde hen natuurlijk zeer. Verslagen stonden zij daar enkele ogenblikken terwijl de soldaten hen wantrouwend bekeken. Maar plotseling, toen zij elkaar fluisterend vroegen wat zij nu moesten doen, begon de aarde onder hun voeten te beven en... Zo zegt ons de heilige taal. Een engel van de Heer daalde neer uit de hemel, wendelde de steen voor de ingang van het graf weg en ging daarop zitten. Zijn uiterlijk was licht en zijn klederen waren als sneeuw. Wij mogen dit zo begrijpen, dat vanuit het Koninkrijk van God een lichtende, reine kracht ingreep om de verblinde mensen te bewijzen wat zij niet wilden geloven. Door deze kracht werden de soldaten zo zeer bevreesd, dat zij machteloos neervielen. Maar tot het hart van de vrouwen klonken de woorden. Wees niet bevreesd! Jullie zoeken Jezus, de Gekruisigde, maar Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom en zie waar zijn lichaam gelegen heeft. En gaat terstond stond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan uit de dood. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Toen de vrouwen gezien hadden dat alleen nog het linnen in de uitgehouden ruimte lag, gingen zij dadelijk in grote vreugde en blijdschap heen. En zij haasten zich voort om het aan allen te vertellen die de meester lief hadden. Zij geloofden de woorden van de engel zonder ook maar enige twijfel. En zie, toen zij al een heel eind op weg waren, kwam Jezus zelf hen tegemoet. Wees gegroet, sprak Hij. Verheugd vielen de vrouwen voor hem neer om hem te aanbidden. Maar Jezus sprak: Wees niet bevreesd. Ga heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan, daar zullen zij mij zien. Overgelukkig met de opdracht van de meester, spoeden de vrouwen zich daarna verder, tot zij enkele broeders ontmoeten. Luister, riepen zij uit, Onze Heer Jezus Christus is waarlijk opgestaan. Hij leeft en komt naar jullie. Ga naar Galilea, daar zal Hij tot jullie komen. En zij die deze boodschap hoorden, waren zeer, zeer verheugd. Toch waren er enkelen die het bijna niet durfden te geloven. Zij wilden zelf onderzoeken of het graf Werkelijk leeg was. Daarom gingen zij eerst naar de hof van Arimathea, waar zij, evenals de vrouwen voor hen, alleen het linnen in de uitgehouwen ruimte vonden. Maar Jezus de Heer ontmoetten zij daar niet. Daardoor werd hun twijfel weer sterker. Twee van hen begaven zich naar Emmaus, een zeer klein dorpje, niet ver van Jeruzalem, en natuurlijk bespraken zij onderweg het gebeurde van de laatste dagen met elkaar. Zonder dat zij het merkten, liep er geruime tijd iemand met hen mee, die naar hun gesprekken luisterde. Het was Jezus. Maar zij waren er zo zeker van dat Hij dood was, dat zij Hem niet eens opmerkten. Zelfs toen Jezus tot hen begon te spreken, herkenden zij hem nog niet. Wat zijn dit toch voor droevige gesprekken die u voert, vroeg hij. Waar hebt u het toch over? De mannen bleven een ogenblik stilstaan en keken verbaasd naar hun metgezel, die ze nu pas opmerkten. Toen antwoordden zij op sombere toon, Bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet wat daar in de afgelopen dagen is gebeurd? Wat is er dan gebeurd dat u zo droevig stemt? vroeg Jezus opnieuw. Daarop vertelden ze hem van hun grote vriend Jezus de Nazarener, een groot profeet, machtig in woord en werk voor God en het gehele volk. Zij vertelden hoe menig uit het volk gehoopt had, dat hij hen zou redden van de Romeinse overmacht en hun koning zou worden. Er klonk droefheid en verlangen in hun stemmen, een intens verlangen naar de heerlijke dagen, toen hun heer en helper nog bij hen was en hen met zijn liefde en wijsheid omringde. Te weinig! hadden zij gebruik gemaakt van die heerlijke tijd. Te weinig hadden zij achtgeslagen op zijn woorden, wanneer hij sprak over zijn terugkeer naar het Koninkrijk van God. En nu waren zij verslagen en vroegen zich telkens opnieuw af wat hij gezegd had en hoe hij het had bedoeld. En nog merkten zij niet dat het Jezus zelf was die daar naast hen ging, zo waren zij verdiept in hun smart, om zijn schijnbaar heen gaan. En zij vertelden verder hoe enkele vrouwen in de vroege morgen vol vreugde bij hen waren gekomen en hadden gezegd dat zij het graf leeg hadden gevonden. Dat een engel tot de vrouwen gesproken had, dat hij pas opgestaan en leefde. Ja, dat ze hem hadden gezien en gesproken. Zij eindigden hun verhaal met te vertellen hoe zij zelf ook waren gaan kijken en alles vonden zoals de vrouwen het zeiden. Maar de geliefde meester zagen zij niet. En dat had hun harten vervuld met grote droefheid en twijfel. Geduldig hoorde Jezus hun droeve woorden aan. Maar toen zij eindelijk zwegen sprak hij, O onverstandigen en tragen van hart, waarom hebben jullie toch niet geloofd wat de profeten van oudsher gezegd hebben? Zij verkondigden immers al dat dit met de Christus gebeuren moest, opdat hij in grote heerlijkheid zou opstaan en zegening aan alle mensen zou brengen. En hij legde hen uit wat de oude profeten met hun woorden bedoeld hadden. De mannen luisterden. Ze waren vol verbazing dat deze vreemdeling al die dingen wist. Maar toch herkenden zij hem nog niet. Al pratend en luisterend naderden zij het dorp Emmaus. En Jezus wilde afscheid nemen en verder gaan. Maar omdat het al donker werd, zeiden de mannen: Blijf toch, blijf toch bij ons, zie. De avond daalt, en straks zijn alle wegen duister. Zo ging Jezus met hen naar binnen, en toen de maaltijd klaar stond, ging Hij met hen aan tafel. Toen nam Jezus het brood en brak het in stukken. En nadat Hij er de zegen over had uitgesproken, reikte Hij het hun aan. En zie, op datzelfde moment brak het licht door in hun harten en werden hun ogen geopend. Zij herkenden hem. Wat een vreugde! Nu waren hun harten gerust. De geliefde meester leefde waarlijk. Plotseling was het helder en klaar voor hen dat Jezus Christus, de Zoon van God, onmogelijk door mensenhanden gedood zou kunnen worden. Zij begrepen niet dat zij ook maar een ogenblik hadden kunnen twijfelen. En even onopgemerkt als Jezus op de weg bij hen was gekomen, verdween Hij weer uit hun midden. Deze geschiedenis is misschien wat moeilijk te begrijpen. Wij moeten echter wel bedenken dat Jezus, als Zoon van God, van zijn Vader alle macht had gekregen in de hemel en op aarde. Dat wil zeggen dat hij de macht bezat om overal waar hij dat nodig vond, zichtbaar te verschijnen. Hij kon wel bewust van alle stoffen en krachten in de hemel en op de aarde gebruik maken. Daardoor kon hij dus ook zichzelf een zichtbaar stoffelijk lichaam verschaffen, om tot de mensen op de aarde te kunnen spreken. De twee discipelen keerden zo spoedig mogelijk naar Jeruzalem terug. Hun harten waren vol van hun ontmoeting met Jezus, en zij haasten zich naar de overige discipelen om alles te vertellen. Terwijl de anderen hun opgewonden woorden aanhoorden, verscheen Jezus ook daar in hun midden. Opgetogen hadden zij geluisterd naar het verhaal van hun vrienden. Maar nu Jezus daar werkelijk voor hen stond, schrokken zij toch wel erg. Zij konden haast niet geloven dat het waar was. Jezus zag de verschrikte blik in hun ogen en de twijfel in hun harten en hij vroeg, Waarom schrikken jullie toch zo? En waarom komt de twijfel in jullie harten op? Zie mijn handen en mijn voeten en betast mij dan zullen jullie bemerken dat ik een werkelijk echt mens ben, van vlees en beenderen. Hun blijdschap keerde terug, toen zij zijn woorden hoorden. En om hun geloof volledig te maken, vroeg hij, Hebben jullie hier iets voor mij te eten? Ja, natuurlijk hadden zij dat. En toen hij, voor hun ogen al het eten opat, was alle twijfel uit hun harten verdwenen. Hun harten waren nu weer volkomen open. Nu kon hij ook hun verstand verlichten, en zij begrepen alles wat door de profeten in het Oude Testament geschreven was. En wat in de psalmen stond over Christus, over zijn machtig werk voor wereld en mensheid, over zijn kruisgang en zijn opstanding uit de dood. Zij voelden zich rijk gezegend dat zij dit nu allemaal duidelijk mochten verstaan. En nog groter werd de vreugde van hun harten toen Jezus vertelde dat al deze wonderbare dingen over de gehele wereld verteld moesten worden en dat zij daarmee mochten beginnen. En alles. Waardoor en waarmee God de Vader zijn Zoon had geholpen en gezegend, droeg Jezus nu over aan zijn volgelingen, opdat zij zouden werken zoals Hij gewerkt had.